Your boatsmen are then with you now. Het kabinet wil dat mensen ook in de toekomst huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Staatssecretaris Van Rijn trekt er 75 miljoen euro voor uit. Op die manier kunnen 10.000 banen in de sector worden behouden. Door de bezuinigingen op de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, dreigde 35.000 werknemers hun baan te verliezen. Een deel van de cliënten moet zelf gaan betalen voor huishoudelijke hulp. Veel mensen vinden dat te duur. Door het extra geld van het kabinet wordt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben verlaagd. Een tramconducteur in Rotterdam is vanmiddag door twee jongens mishandeld. De twee jarige Rotterdammers sloegen de conducteur bij een halte in de wijk Beverwaard op zijn gezicht en renden daarna de tram uit. Na een korte achtervolging hield de politie de jongens aan. De RET heeft een OV-verbod van acht weken opgelegd. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de mishandeling. Vanuit de Gaza-strook zijn vanavond tientallen Palestijnse raketten op Israël afgevuurd. Slachtoffers zijn niet gemeld. De Hamas-beweging heeft de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist. Eerder waren er hevige luchtaanvallen van Israël op de Gaza-strook. De aanvallen van Hamas zijn een vergelding voor de dood van zeven Hamas-leden... die omgekomen zouden zijn door Israëlische raketten. De Afghaanse presidentskandidaat Abdullah Abdullah accepteert de voorlopige verkiezingsuitslag niet. Volgens hem is er gefraudeerd en pleegt zijn rivaal Ashraf Ghani een staatsgreep. Volgens de voorlopige uitslag heeft Ghani de verkiezingen gewonnen. In de eerste ronde van de verkiezingen kreeg Abdullah nog de meeste stemmen, maar in de tweede ronde won Ghani. In de, de Afghaanse kiescommissie zegt dat de uitslag nog niet vaststaat. In veel stembureaus worden de stemmen opnieuw geteld. Ook loopt er nog een fraudeonderzoek. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking. Vannacht kans op een bui. Het koelt af tot 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 tot 21 graden. Ook woensdag wisselvallig en koel voor de tijd van het jaar. De rest van de week weer hogere temperaturen. Dit was het NOS You. Het tweede uur CFM Cinema met Beuving. Het tweede uur starten we altijd met een grote kraker, een knaller zogezegd, een film, mega hit. En deze keer is dat George Baker, Little Greenback uit Reservoir Dogs... George Baker, dat zingt wel. En dat was natuurlijk al een hit vroeger. En door die film is het nog een keer een hit geworden. Ik geloof dat het meerdere keren in hitparades verschenen is. George Baker Selection. Little Green Bag. Ik ga nog even terug naar Round Midnight. En ik laat u nog een nummertje horen waar Shed Baker aan het zingen is. Fair Thank you. side by side, like brothers, oh, glory will stand up and world. Then Gabriel will blow, as he never has C, de film, de cd. Mooie muziek. Uh, eigenlijk alle nummers, alle jazznummers zijn perfect die erop staan. En ja, dat moet ik denken aan die Zeelanders. Van de week was ik uh, op een wat even de ramen aan het lopen. Uh, huishoudelijke klusjes hoort er ook bij. En toen zag ik dat ze er alweer waren. Grote, dikke, zwarte spinnen. Grote, dikke, bruine spinnen. En toen dacht ik, hé, hey, er is ooit nog eens een soundtrack gemaakt over spinnenfobie. En dat vind ik wel leuk om daar een paar nummers van te laten horen. En uh, dan begin ik met het, uh, het eerste nummer wat de, daarvan uh, te horen is. Dat is de. Ik moet even kijken op de lijst of ik het noem maar Dat is. Along Came a Spider. Ja, de film is getiteld Arachnophobia, Spinnenfobie. Een excursiegroepje reist af naar de jungle... om zeldzame nieuwe vlindersoorten te vangen... door rookmachines onder de bomen te plaatsen. Naast vallende vlinders donderen ook een aantal grote spinnen uit de boom en zonder het te weten reist er eentje mee... in de doodskist van een gebeten slachtoffer. Eenmaal terug in de Verenigde Staten... komt het achtpotige diertje terecht bij de niet-vermoedende familie... waarvan de vader doodsbang is voor spinnen. Als de tarantula eenmaal gepaard heeft met een huistijnde en keukenspin... komt er een grote, giftige groep tirannetjes los... en moet het gezin en zelfs het hele dorp vechten om in leven te blijven. Oeponist van deze leuke, grappige soundtrack. Het is niet echt een horrorfilm, hoor. Trevor Jones heeft echt een hele leuke soundtrack gemaakt. Ik ga er nog één uit draaien. Blue Eyes Are Sensitive to Light. Spinofobie, de muziek van Trevor Jones. Mooi nummer, werd gezongen. Sandra Hickman werd, uh, heeft het gezongen. Het volgende nummer is Delbert theme. Spinofobie schijnt best wel voor te komen. Heel veel mensen zijn bang voor spinnen. En uh, ja, dat soort jongens die kruipen nogal rond hè, in de zomer en in de herfst. Spinnen, wespen, te uh, uh, veel om op te noemen. Kruipend ongedierte. Veel mensen hebben er angst voor. Uh, de de, de, de titel uit de film. Soundtrack, arachnophobia, Trevor Jones. Hij weet eigenlijk meteen een mooie sfeer te creëren. Een beetje jungle-achtig. Zeker in het begin van de film, als die spinnen uit de bomen vallen. Bijzondere soundtrack. Echt de moeite waard. Maar er is nog meer op het lijstje. En dan kom ik eerst terecht bij een van mijn uh, uh, ja, favoriete filmcomponisten, Philip Rombie. En als het over Philip Rombie gaat, dan gaat het meestal ook over film van... Uh, François Ozon. en uh, Ik heb twee films op de rol staan. The Swimming Pool en Soulezabelen. The Swimming Pool is een, een psychologische thriller... over twee vrouwen die qua leeftijd en levensstijl... ver van elkaar afstaan... maar na verloop van tijd toch dichter bij elkaar komen. Het verhaal speelt zich af in het Franse La Coste. Sarah, een Engelse schrijfster van een, In de Veertig... logeert in het vakantiehuis van John haar uitgeven... en na een paar dagen neemt ook de, de, de jonge Julie haar in trek... Ze beweert de onechte dochter van John te zijn. Haar moeder heeft destijds zelfmoord gepleegd, omdat John zijn echte vrouw niet voor haar wilde verlaten. Ja, nou, spanning, sensatie, psychologische thriller, mooie muziek. Ik het film de Swimming Pool. Componist Philippe Rombie. Het tweede nummertje wat ik wil laten horen is uh, het nummer getiteld Writing. En dat gaat u nu beluisteren. Uit dezelfde film. De film van François Ozon iets draaien. Soule Sable. Ook weer gecomponeerd door Philippe Rombie. En dat verhaal gaat over een, een echtpaar. Die gaan op vakantie naar Nederland. U kent er wel die duinenkust. En de mooie brede stranden. De Atlantische Oceaan. De man gaat veel meer zee. En komt niet meer terug. En ja, daar gaat eigenlijk de film over. Ook mooie muziek. Luistert u maar. Over de muziek van Soul Philip Rombie. Ja, en dan uh, is het tijd voor een totaal ander soort film. The Hours heet film. is een film uh, die uh, toont het verhaal van Virginia Woolf, gespeeld door Nicole Kidman in de twintig jaren van de vorige eeuw. Laura Brown, uh, gespeeld door Julianne Moore rond de jaren vijftig van diezelfde eeuw. En het verhaal van Clarissa Vaughan, Meryl Streep, die met elkaar verbonden zijn door Mrs. Dolloway van Wolf. De film is met prijzen overladen en nog met veel meer nominaties. En ook de soundtrack is met nominaties en prijzen overladen. Geen wonder, want het is een meesterwerk van de New Yorkse componist Philip Glass. Ik zal u een nummertje laten horen. Het is aangename muziek, luistert u maar. Hours, uh, componist. Philip Glass, ja, het is eigenlijk uh, een prachtige uh, cd. Uh, rustige solo voor de piano, dromerige strijkers. Uh, ja, mooi begeleidingswerk van het uh, Lyric Quartet. En ja, Philip Glass, toch een fenomenale componist. Klassieke muziek, moderne mu mu klassieke muziek. Uh, we zitten wel een beetje in het uh, klassieke genre vanavond. Uh, toch tijd voor iets anders. En dan heb ik gekozen voor Nebraska. Een nieuwe film, althans wat uh, in vergelijking met andere films. Componist Mark Orton, New West. Het film Nebraska, een film van Alexander Pine en uh, componist van de soundtrack Mark Orton uh, van de band Teen Het. Uh, eigenlijk een, ja, band zeg ik maar, het is eigenlijk een trio wat kamermuziek maakt. En in deze soundtrack spelen ze eigenlijk blues, bluegrass, uh, ja, neoclassiek. leuke soundtrack. Ik begreep dat uh, de DVD eigenlijk deze, in deze dagen uitkomt. Dus uh, de film heeft een tijd in de bioscoop gedraaid. Het, het verhaal gaat over een oudere man. Die denkt dat hij 2 miljoen dollar heeft gewonnen en het hele land gaat doorreizen om dat geld op te halen. En zijn familie maakt zich een beetje zorgen om hem, omdat hij begint te dementeren. En zijn zoon die weet dat het uh, eigenlijk de loterij oplichting is, gaat met hem mee. Mooie film, mooie muziek, mooie soundtrack dus. Ja, dan gaan we toch weer wat naar de Franse muziek, van Frans film Wie Femme, Wie Fleur, Christine Lévy. Het volgende nummer is van Fanny Ardant. Hetzelfde ja, film, ook een film van François Ozon trouwens. Libéré, confondant le jour et la nuit Pratiquant l'amour bisonnier Comme un défi Et moi j'éprouve quelquefois Oui, l'envie d'être apprivoisé D'arrêter mon cinéma Et de tout partager Quand on vit sans amour Ah, quoi sert de vivre libre Quand on vit sans amour J'ai eu des plaisirs d'occasion Et des projets au singulier Quand arrive l'addition, il faut payer, et toi qui es plus faux que moi, tu m'apprends à t'attendre, à trembler de peur et de joie, en espérant ton pas. met uh, prachtige dames, acht dames uh, Isabel Huppert uh, Catherine de Neuf, uh, Fanny Ordon nou het film op te noemen uh, ja we zijn alweer het laatste gedeelte van ons programma gekomen en dan ga ik toch nog met een western afsluiten, Django Unchained, muziek Louis Bakarloff You <laughs> en uh, gezongen door Rocky Roberts. Ja, dat dus is uh, eigenlijk uh, de Django-film uit 1967. Ja, u heeft geluisterd naar CFM Cinema... met bekende en minder bekende filmmuziek... met klassieke muziek, met jazzmuziek. Uh, ja, het was een beetje aan de serieuze kant vandaag. We zullen de volgende keer wat meer humor erin stoppen. En we gaan eruit met een, nog een nummertje uit uh, Django Unshined... Uh, van Louis Bakkerloff en Edda Del Orso. His name is King. Tot volgende week en zo straks slaap lekker. Ja, ik hoop het van de, van de de muziek, name was Muziek, he had a horse Muziek, the Muziek, Muziek,